Sofie Verhoeven met het NOS-journaal. China betreurt de nieuwe importheffingen die president Trump heeft aangekondigd... op 6000 producten uit dat land. Op onder meer elektronische apparaten, bouwmateriaal en vis... komt vanaf maandag een importheffing van 10 procent. Die wordt vanaf januari verder opgehoogd naar 25 procent. Het Chinese ministerie van Handel kondigt tegenmaatregelen aan... Details daarover zijn er nog niet, maar het land heeft al gezegd... dat het om heffingen op Amerikaanse producten gaat... ter waarde van 60 miljard dollar. De veenbrand bij Duitse Meppen, net over de grens bij Emmen... is ontstaan na een rakettest. De brandweer is al twee weken bezig met blussen. Begin deze maand vuur de militairen bij een oefening... vanuit een helikopter raketten af. De rupsvoertuig dat de brand had moeten blussen kreeg pech... en een vervangend voertuig stond in de werkplaats voor een reparatie. Daardoor kon het smeulende vuur zich verspreiden over een gebied van vijf vierkante kilometer. Het bluswerk is lastig omdat er geen waterbronnen zijn in de buurt van het Duitse Veengebied. De Russische Pussy Riot-activist, die vorige week ineens ernstig ziek werd... is waarschijnlijk vergiftigd met een middel dat het zenuwstelsel aantast. Dat heeft een Duitse arts gezegd. Piotr Versilov ligt op dit moment in een ziekenhuis in Berlijn... Er werd kort na een hoorzitting in Moskou vorige week onwel... en verloor binnen een paar uur zijn zicht en kon niet meer lopen en praten. Volgens zijn Duitse arts is de anti-Kremlin-activist niet meer in levensgevaar... maar is zijn toestand nog wel zorgelijk. Oxfam Novib beschuldigt de vier grootste farmaceutische bedrijven... ter wereld van belastingontwijking, ook via Nederland. Dat concludeert de ontwikkelingsorganisatie naar eigen onderzoek. Oxfam zegt dat Abbott, Johnson Johnson, Merck en Pfizer in belastingparadijzen veel meer winst maken dan in andere landen. En dat wijst volgens Oxfam op belastingontwijking. Het weer dan nog. Het is een vrij zonnige dag. Alleen in het westen wat bewolking. Het wordt 22 tot 29 graden. Ook morgen en donderdag nog warm en droog. Vanaf vrijdag wordt het wisselvallig en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is even De hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Luister naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, inderdaad, het is weer dinsdag. Het is 18 september en uh, we zijn er weer. Het zonnetje schijnt buiten, een beetje harde wind... maar dat maakt allemaal niet uit. We zitten hier droog en we voelen de wind niet. Dus, goedemiddag. Goedemiddag, beste luisteraars... Goedemiddag, Bep. Zeg je niks meer tegen mij? Nee. Nou, leuk dan. Goedemiddag, Ruud. Ja, we liepen hier <laughs> samen naar binnen. Ik, zei, ik dacht, ik ben hem wel opgevallen. Ja. Wij concurreren, geloof ik, met de uitzending van Prinsjesdag. Oh. Nou, dan kijkt u Prinsjesdag alleen naar, naar het beeld? En dan zet u voor het geluid ons ja, aan. En dan hoort u gewoon leuke waarheid, muziek. En dan, ja. niet, en dan hoor je niet een slappige oude neel. Want het, we weten toch al waar het op neerkomt. We krijgen er allemaal wat bij. Maar we gaan er ook tien keer zoveel bij betalen. Dus waar zou je je druk om maken? De als je naar nou de, de kat of de, de hond gebeten wordt. Het is het doet allebei pijn hoor. En... Uh... Het gaat weer pijn doen. Ja. Dus uh, luister maar gezellig naar ons. En de beelden zullen vermakelijk zijn. Want als nou, je ja. even meeloopt dan waai je de hoedjes weg. Ja. <laughs> Zo is dat. En hierna ook nog de vinyljaren. En uh, dan hebben we de nadigheid al achter de rug. Dus dan, uh, nou, dan kun je straks lekker naar de, de vinyljaren luisteren. Vandaag een zeer uitge, uh, aparte keuze weer. Uh, we hebben het nieuwe album van Paul Simon. Echt van vinyl, jawel. En we gaan heel ver terug in de tijd. Uh, ik denk dat er een tijdspanne tussen de twee opnames zit van... Nou, zeker toch een jaar of 55. Zo. Op zijn minst. Ja, ja. ja, want we gaan eh, namelijk aan de ene kant, dus Paul Simon doen met zijn nieuwe album. Wat erg mooi is trouwens. Ja. En voor de rest hebben we ja, een beetje Frans georiënteerd. Want we hebben Edith Piaf. En we gaan van Edith Piaf eh, de allermooiste liedjes die ze ooit gemaakt heeft staan op een plaat. En die gaan we draaien. Dus dan heb je gewoon ja, een chanson-uitzending. Ja. Heerlijk. heerlijk. Ja, lekker toch? Ja. Ja, ik, eh... Leuke keus. Ja, vind ik wel. En in dit programma hebben wij natuurlijk het Regio We hebben de 3 in 1 We hebben de artiesten in het licht. We hebben de 5 minuten van Beb. En uh, nou ja, we zien het voor de rest wel. Echt wel lekkere muziek. Oud en nieuw. Ja. Zullen we maar beginnen dan? Zo is dat. Volgens mij zijn we al begonnen. Ja, ik bedoel met, echt, met het programma. Dit was de tune op. Begin dan nou met twee. Drie in. Ain't liefst listen Joe Cocker don't you indeed. Thank I'm going to introduce you to a uh, young Delta lady, uh, Rita Coolidge. Three in one. Give me a ticket for an airplane. You got time to take faster. Okay, then just uh, yes. Three in aim in my love. Joe Kokker! Ja ja Joe Kokker, wie kent hem niet, hè, zou je bijna zeggen. Koper, oftewel uh, Joop Kokker, Joop Kokker, uh, Joe Cocker. Joe ja. Cocker, Joe Cocker. John Robert Joe Cocker. Zo heet hij echt. Geboren in uh, Sheffield op uh, 20 mei 1944. En overleden in Crawford in Colorado. In de uh, United States. Op 22 december uh, 2014. En het was een Engelse zanger. Er staat hier blueszanger. Nou, dat. Niet helemaal, hij veel meer. Cocker zat alle kleine bands in zijn geboortestad Sheffield toen hij 15 jaar oud was. En hij verscheen voor het eerst op de Amerikaanse televisie in 1969 in de Ed Sullivan Show. Ja, dit gaat nog wel even door hoor. Dat is uh, gewoon een zootje, maar... Uh, daar hebben we geen tijd voor. Um, I'll Cry Instead. Cocker's eerste single was een cover van uh, The Beatles. Een nummer, liedje van het album Help. Ja, jongens. Uh, nou is mooi, hoor. Hij had een eerste bescheiden hitje in 1964 met het nummer Margarine. En zijn eerste grote hit in zijn tweede, was zijn tweede Beatles-cover. Verscheen in het najaar van 1968. Met With A Little Help From My Friends. En uh, dat was een van de liedjes van het album uh, Sgt. Pepper... maar dat weet iedereen natuurlijk. Grote hits die hij verder nog had in uh, die tijd. Alleen uh, was natuurlijk zijn verschijning op het Woodstock Festival... waardoor zijn populariteit nog aanmerkelijk uh, toenam. Wie herinnert zich niet die een beetje spastische uitvoering... van With a Little Help From My Friends. En uh, ja, zo was hij nou eenmaal, dat deed hij. En hij uh, had uh, best wel aardige hits met uh, Cry Me A River, um, High Time We Went en Feeling All Right. Nou, hij had er veel meer. De, die periode begon ook zijn problemen met drugs en alcohol... maar hij maakte een comeback in de jaren tachtig. En hij had grote hits met You Are So Beautiful... Uh, Up Where We Belong en Unchain My Heart... waardoor hij een nieuw publiek aan zich pond. Hij coverde meer liedjes. Bekend werden onder andere zijn versies van The Letter van de Boxstops... A feeling Alright van Traffic en het nummer Summer in the City van The Love and Spoonful. Hij blies ook nieuw leven in Randy Newman liedje... in Randy Newman's liedje You Can Leave Your Hat On. Uh, dat werd gebruikt in de erotische film Nine and a Half Weeks. En dan was het beroemd om zijn opvallende spastische gestiek... zoals ze dat hier noemen en zijn natuurlijk hele rauwe stemgeluid. Nou, Cocker uh, was natuurlijk een grootheid en elk, elk liedje dat hij aanpakte... Hij heeft eigenlijk alleen maar covers gezongen voor het grootste deel. Dat was beter dan het origineel. Vaak wel. Omdat het, ja, hoe ze het, het voor elkaar kregen. Maar met, hij pakte het altijd weer op een hele andere manier aan. En daardoor, neem als voorbeeld, With a Little Help from a friend, Friends. voor de Beatles, Beatles toch wel ja, een leuk liedje is. Maar de kokkeruitvinding is natuurlijk, de voering is natuurlijk gewoon de klassieker geworden. Ja, na die periode ging je in zee met Leon Russell en daardoor uh, ontsproot het album Mad Dogs en Englishmen. En van dat album hoorde u uh, drie tracks. Te weten, uh, Cry Me a River... en daarna The Letter... en daarna als laatste Delta Lady. De nummer waar hij allemaal grote hits mee had in de jaren 70. Jopie Koker dus... Ja, daar nou zit ik even te twijfelen. Nou ja, ik ga in ieder geval uh, nu eventjes nog één artiest in het licht. Althans één nummer. En na het nieuws, na het liedje van de sidekick doe ik de tweede. Want uh, deze man, ja, die moet toch even de aandacht hebben. Uh, dus het nieuws komt iets later. Nou, kan ik ook niks aan doen. Hoppa, het is niet anders. blijft nieuws, blijft nieuws. Het blijft gewoon nieuws, ook al is het dan twee minuten ouder. <laughs> toch? Is het, zo is het. Ja. Goed, artiest in het licht vandaag. Eh, man die vandaag geboren is, maar intussen al niet meer onder ons is. Helaas, helaas, een groot artiest. Hans Vermeulen. Artiest in het licht. Jenny was on. It's sister of someone I know And she was pretty Ooh, yes she was She was a gorgeous of girl Happiest thing in the whole wide world And she was pretty Ooh, yes she was Het is geboortedag. Informatie geef ik u straks bij het tweede nummer na het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. De politie heeft zondagavond een 33-jarige man uit vogelenzang aangehouden... na een mishandeling in een café aan de Haltestraat. Rond 21 uur had de politie een melding gekregen... dat er in een café aan de Haltestraat een bezoeker... een personeelslid had mishandeld. Hij had ook met meubilair gegooid. De bezoeker was ernstig onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Agenten hebben zondagochtend een 55-jarige man uit Arnhem aangehouden... omdat hij had geprobeerd in te breken bij een strandpaviljoen in Zandvoort... Aan de hand van het signalement kon de politie de verdachte opsporen. Hij werd uiteindelijk aangehouden op het Badhuisplein. De politie heeft een onderzoek ingesteld en daarbij zijn onder andere sporen veilig gesteld. Op de kruising van de no Noordstraat en Tiberiusplein in Nijmuiden... is maandagmiddag een gewond geraakt bij een botsing met een auto. Door het ongeluk was de Nooststraat enige tijd deels afgesloten. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht... De verkeersongevallenanalyse-dienst van de politie deed onderzoek. Hierbij is onder meer een remproef gedaan. Door het onderzoek werd het verkeer op de drukke uitvalsweg over het fietspad geleid. De situatie zorgde gisteren in beide richtingen voor vertraging. De proef, het experiment van Willem van der Sloot... waarbij Leeuwenpoep op de spoorwegovergangen... bij de Sofiaweg en de Van Lennepweg... en de overgang van de verlengde haltestraat strooide... om herten van het spoor te weren, is tot nu toe geslaagd. Van der Sloot had het experiment vijf dagen gegeven... om het effect te kunnen beoordelen. Volgens de zogenaamde hertenfluisteraar... is hij de hele week niet meer uit zijn bed gebeld om herten die het de machinisten van de NS moeilijk maakten weg te geleiden. Ook de bewoners zijn niet meer vroeg gewekt door de hoornserialen. waarmee die machinisten de herten proberen te verjagen. Hoewel Van der Sloot zelf sceptisch was... en eerder dacht aan uitwerpsen van een Europees roofdier... bijvoorbeeld een wolvenpoep te gebruiken... blijkt dat de levenpoep gewoon werkt. Van der Sloot zal contact opnemen met wethouder Joop Berendsen... en hem melden dat het experiment geslaagd is...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 Het is vandaag vrij zonnig. In het noordwesten zijn er soms wat meer wolkenvelden... maar al met al kunnen we stellen dat het een mooie nazomerdag gaat worden. Het wordt 22 tot 29 graden in ons land en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. En dat krachtige is vooral aan de kust. Ook woensdag wordt het nog zomers warm landinwaarts wordt het dan wel 25 tot 27 graden... Wel is er dan wat meer bewolking, maar de zon is ook zeker van de partij. Het blijft droog. Pas vanaf donderdag neemt de onzekerheid verder toe. Tot zover het weer van Weerplaza. Golden fields ago. As you lie dames en heren, Iva Kessler, die wat mooier is. Een moment toe. van overpijn. Zijn. Ja, maar een prachtige uitvoering van ja. Fields of Gold. Oorspronkelijk van Sting, natuurlijk. Ja. ja. Uh, maar deze is mooier, hoor. Ik vind deze mooier. Deze is heel erg mooi. En hij was uh, op speciaal verzoek, dus ik hoop dat ik, oh. uh, dat ik iemand blij heb gemaakt met oh, dit kleine nou, moment. Nou, dat is toch wel heel erg mooi. <laughs> Fields of Gold. Ja, een prachtig liedje van Eva Cassidy. Zo'n dame die eigenlijk na haar dood pas echt benoemd werd. Ja. Uh, ze overleed geloof ik op 33-jarige leeftijd of zo. En uh, uh, ja, toen ze nog leefde uh, had ze niet zoveel succes eigenlijk. maar dat kwam daarna wel allemaal. Toen haar prachtige stem ontdekt werd met prachtige uh, uh, prachtige liedjes allemaal. Wat ben ik nou toch allemaal weer aan het doen? Ach. Ach, het gaat weer. Ach, de techniek blijft natuurlijk een uitdaging. Ja, want de uh, loopt even iets niet allemaal goed. Momentje even. Jij wilde onze grote Hans Vermeulen nog deel 2 laten horen. Ja, precies. En dit is hem. Alsjeblieft, je bent nog niet aan de beurt. Kalleman, kom nou zeg. Uh, wat zou ik zeggen? Oh ja, uh, en toen was dat weer weg. Moet ik weer even opzoeken. Ja, daar zie ik weer. Hans Vermeulen, daar ging het om. Want uh, die is jaren vandaag. Hij werd geboren in Voorburg op 18 september 1947. En hij overleed op het Thaise eiland Mouy. Uh, op 9 november 2017. Hij een Nederlandse zanger, componist, producer, gitarist en toetsenist. Hij deed van alles. Uh, Hans Vermeulen dus. Um, Vermeulen begon in 1961 met, uh, met de band de Sandy Coast. Waarmee hij bekende hits als I See Your Face Again, True Love, That's A Wonder, Just A Friend, Capital Punishment en Summer Train scoorde. Ja, dan moet ik daar wel even iets bij zetten. Dat staat hier wel. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want voor zover ik mij kan herinneren zijn de singles van de Sandy Coast nooit zo erg succesvol geweest. In de, in de top 40 in die tijd. Uh, dus, uh, ze, maar het zijn wel allemaal bekende liedjes. Dat dan weer wel. Uh, in de jaren 70 ging de band uit elkaar. En Vermeulen begon toen met Rainbow Train. Uh, waarin onder andere zijn toenmalige echtgenote... Diane Marshall zong... En dan vermelden ze hier dus niet dat een van de andere prachtige stemmen daar Anita Meijer was. Dat vermeldt de historie dus hier niet. Maar dat is natuurlijk wel zo. Het is zelfs zo dat Anita met Rainbow Train de grootste hit zong, die Alternative Way. Zo, dat ook nog even. Um, eens even kijken over... over um, Diana Marchand schreef uh, Vermeulen later het nummer Hilde. De periode stond Vermeulen als producer ook aan de wieg... van successen van onder andere uh, Lucifer... Uh, met Margriet Eshuis en natuurlijk Anita Meijer. Maar ja, Anita Meijer zat gewoon in Rainbow Train. Dus logisch. Nou... Oké, okay, je kunt nog veel meer vertellen. Hij uh, op zijn carrière een beetje terugliep... ging hij in Thailand wonen. Hij hertrouwde daar uh, met een Thaise zangeres. En had op het eiland Koh Samui een eigen opnamestudio. Nou, uh, en hij heeft nog veel meer gedaan natuurlijk. Maar goed, dan zit ik om één uur nog over hem te vertellen. Uh, en daar zijn we niet voor. Huh? Nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, we moeten dat een beetje kort houden. We gaan door met muziek. Daniel Lohus. Cleopatraasten bij de zee met Caesar. Volle mannen. En die zee, ze, jullie is waar. Hij... Het uh, is net toevallig een uh, hot nieuws, oftewel een dramatisch bericht. Ja, echt dramatisch. Wat er tegenwoordig met uh, de bouwsels aan de hand is, dat uh, weet ik niet. Maar uh, het, uh, het is zo dat in een, uh, in, bij de parkeergarage boven de Dekamarkt aan Plein 13 in Wormerveer... en ik zit ook even een beetje naar live beelden te kijken uh, via uh, NH Live, uh, is een deel van de parkeergarage ingestort... En, Heem, uh, alweer. Ja, alweer, het is, ik weet niet wat dat is met die bouwers hoor. of die, die architecten of die ontwerpen nou allemaal zo beroerd zijn. Maar in ieder geval, uh, zodra ik wat meer weet, hoort u de, laten wij u dat ook weten. Dus en, uh, aan het plein okay. nummer 13, Wormerveer, boven de Dekamarkt... De parkeergarage is een deel daarvan ingestort. En uh, de livebeelden zie ik op dit moment op, uh, op, uh, op Facebook... Uh, bij NH Alive, onze, onze nieuwspartner, zou ik maar zeggen. Goed, dan uh, zodra er meer bekend is, hoort u dat van mij. Of van ons, laat ik het zo zeggen. Goed. En dit is lekker even stevig, jongens. Even stof uit je oren. Gary Moore. Oh, pretty woman. Heel wat anders dan Roy Orbison. Oh, pretty woman. the rising sunset. Er is natuurlijk van uh, Thin Lizzy en zo. Ook al uh, helaas uh, ook al, uh, niet meer onder ons. Ja, ik zei het al. Uh, in, in Wormerveer is er een groot drama. Want daar is een deel van de parkeergarage boven de DK-markt aan het plein 13 uh, ingestort. Oorzaak is nog niet bekend. Uh, en voor zover ik weet is het personeel van de Dekamarkt in ieder geval in veiligheid gebracht. Maar ongetwijfeld hoort u daar straks in het NOS Journaal nog meer over. Wij gaan daar naartoe, naar het NOS Journaal van 1 uur. En daarna de vijf minuten van Beppi. Wat ga je doen eigenlijk? Ja. Oh, dat is geheim. Oh, ik hoorde dat. Ja. Dat is geheim. Ze gaat Oeh, weer... Ze... Oeh, geheim voor mij, dames. Ja, geheim. Geheim. Geheim. Goed. Gij nou. moet er zijn. Gij moet er zijn. We gaan naar het nieuws. Tot zo.